Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste Nederlanders hebben nog geen antistoffen tegen corona, blijkt het onderzoek van Bloedbank Sanquin. 70% heeft die antistoffen nog niet. Dat zijn vooral mensen tussen de 40 en 60 jaar. Die belanden ook steeds vaker op de intensive care, ziet deze arts. En dat zijn ook verrassend genoeg mensen die helemaal geen onderliggende ziektes of iets dergelijks hebben. Dat baat me wel zorgen, want dat betekent dat die groep ook extra kwetsbaar is toch, voor het coronavirus. Ja, en als we dan versoepelen, dan ja, vormen zij toch ook wel een hoger risico om toch in het ziekenhuis te belanden. Veel jongeren hebben al wel antistoffen door grote uitbraken en veel ouderen door vaccinaties. Een restaurant in België krijgt een bijzonder cadeau, 500 borden. De afgelopen maanden raakt het restaurant honderden borden kwijt aan gasten die ze na het gebruik van hun ophaalmaaltijd niet meer terugbrachten. Een grote handel uit Eindhoven schiet nu te hulp en biedt de borden helemaal gratis aan. De politie in Friesland heeft op instaan foto gedeeld van een huis waar het raam is beklad met de woorden COVID is fake. Volgens de wijkagent heeft iemand dat erop geverfd terwijl de bewoonster zelf met corona in het ziekenhuis ligt. De agent hoopt dat de dader zich meldt en sorry zegt. En Doris van Tien en zijn vader strijden al een tijdje voor veilige fietspaden. Niet in het echte leven, maar in Lego-stad. Om het idee onder de aandacht te krijgen van de Lego-designers... moesten ze 10.000 stemmen voor hun idee krijgen. En dit was het moment dat ze de laatste stemmen binnen zagen komen. Oh. Lego gaat nu kijken of ze er een setje van kunnen en willen maken. En als weer. Ook vanavond en vannacht kan er regen vallen. Morgen wordt het in de ochtend eerst even droog. Maar later opnieuw wat regen bovenin. Waait er een stevige wind. Het is een graad of 10. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ook die gingen in de mailbox van de week. Ja, wij hebben ook wat. Eh, nou, prima. Dus dan eh, laten we dat ook wel eh, graag eh, horen. En zeker zulke stevige kosten. Daar zijn we wel zeker voor te porren. Eh, overigens, over stevige kosten gesproken. Volgende week komt er een uh, nieuwe single uit van Penelope. Misschien dat ik hem nog eventjes uh, er even tussendoor prak, hoor. Want dat, uh, dat is nog een oude single van ze. Maar volgende week uh, komt er een uh, nieuwe single. En die mogen wij. Ook als eerste draai. Dus dat uh, vinden we leuk, want uh, Penelope is hier uh, ooit uh, geweest als studiogasten. Als we ze hier laten spelen, dan uh, staat er geen ruit meer in. Dus dat, uh, dat, dat, dat willen we dus niet. Maar uh, ze komen inderdaad uh, met, uh, met een nieuwe single. Um, deze was uh, geweest. Dit uh, is een uh, single uit het verleden. De dame, de frontvrouw in, uh, in kwestie, Lisa Brammer van Dakota... want daar heb ik het over... is uh, de fotografie-business ingegaan. Nou, eigenlijk uh, gewoon haar hart uh, gevolgd. Want uh, fotograferen is haar tweede... En haar, uh, nou ja, haar tweede, haar echte passie... Uh, en bovendien, uh, de band Dakota heeft het ook nog geschopt tot in de wereld wereldrijd door. Dus uh, niet een kinderachtige bandje. Nee, ze kunnen wel wat hoor, wat dat uh, betreft. Hij blijft leuk. En hij blijft ook heel erg mooi, vind ik. Want dat is ook de reden waarom ik hem draai. Far Leaf Clover. staat niet meer, maar wat uh, heel erg uh, leuk uh, is uh, om te melden, is dat ik hier ook een uh, radiocollega heb uh, gehad, in uh, de persoon van Walter Sands, en uh, dat is een uh, verwoed fotograaf, zijn vrouw doet het nog uh, uh, beter. Hij is eigenlijk uh, is echt professional. Uh, Walter is uh, de wat meer... Ja, uh, hij kan het wel, moet ik zeggen. Want uh, hij heeft uh, niet, uh, niet zomaar een expositie gehad uh, afgelopen jaar in Bloemendaal. Maar waarom kom ik erop? Want Lisa Brammer is tegenwoordig ook fotograaf. Die heeft uh, haar uh, zangcarrière een beetje wat uh, aan de wil gegaan en is uh, uiteindelijk de fotografie ingegaan. En Misschien zat het er eigenlijk ook wel, uh, wel in. Uh, bovendien is, uh, de, is de band Dakota opgegaan of overgegaan naar Loop. Want zo heet de band tegenwoordig. Maar daar zitten uh, ja, andere mensen in. Hoewel uh, er een kern, van de Borden en uh, Lana Koper... dat zijn uh, en Lana Koper, de dubbel O, wel te verstaan... Uh, die, uh, die vormen nog steeds wel een beetje dat hart van de band... Wie ook het hart van de band vormen uh, vanavond. Nou ja, het is maar gewoon een bruggetje naar Lanique en uh, Sam uh, die hier uh, vanavond uh, spelen. Want uh, ja, het is zover. Zo we, we hebben twee uh, singles uh, gedraaid hier uh, bij Alternative FM. Ja. En toevallig zijn dat ook nog de twee nummers die nu gespeeld gaan worden. Ja. Zullen we eerst met uh, Hand in Hand gaan beginnen, denk ik? Laten we dat doen. Oké. Okay. Drowning my feet in the sun The salty smile makes me think could be Only you saw that Het is ook uh, eigenlijk een beetje in dezelfde categorie als Summer in Amsterdam, maar dan een hele andere kant op. Maar goed, hij blijft uh, wel heel erg mooi en melancholisch in ieder geval. Okay. Vind ik hem ook. Vind ik hem ook. Uh, melancholie klinkt er ook in door. Um, de laatste, dat is natuurlijk de laatste single die uh, Lanique heeft uitgebracht. Mm -hmm. Maar dat wordt een akoestische versie mm. van Give Me Your Heart. Ja. Even over het liedje ja Waar gaat het over? Um, het gaat over nou, hoe we het in eerste instantie hebben ingestoken. Wij waren dit met z'n tweeën aan het schrijven. En we waren met z'n tweeën zo aan het sparen. Waar moet het liedje nou over gaan, weet je wel? Toen ja. dus zeiden we, ja, ah, we missen het nu een beetje. Want het, ze was toen midden in de zomer, 2018 of zo. Ze mm -hmm. zeiden we tegen elkaar, ja, we vinden het wel heel vet. Als het straks met één melodie in een ski hut wordt... Uh, Wordt gedraaid. Dus dat je dan je eigen liedje dan een skieurversie hoort. Dat leek ons wel grappig. En toen begon het zo over vakantie te gaan. En op wat voor manieren wij uh, graag vakantie vieren. En het gaat over nu um, wegrijden in een busje. En dan wel een zien waar het schipstrand. Zoiets. Ja. Zorg achter je laten. Ja. Zoiets. Ja. Het is bij mij meer het idee van op een boot stappen naar een van de Waddeneilanden te vertrekken en zeggen: nou ja. van, dat, dat is mijn Het is dat kleine momentje ja. dat je denkt: van, Oh fuck, we gaan op vakantie ja. weer. Ja, ja, zoiets, ja. ja. Iets je, waar je naar uitkijkt. Ja. Dat, dat, dat idee. Ja. Oké, okay, nou hier is hij dan. Give me your heart, de laatste van vandaag van Lanique, live in de studio. of this sun before But it's never been told to be bright Give me your heart And the it out through the sun, flower fields, and us the good is now. Tonight we'll drink and we'll laugh again, cause we didn't get that far. hier bij Alternatief FM. We zijn nog niet helemaal klaar met ze. Want we gaan nog even zo direct verder op in de uitzending... nog even met ze kletsen. Ja. Dat is wat dat gaat. Gaat dat nog helemaal... Uh, gaan er nog even wat, uh, wat dingen nog voorbij komen... over uh, plannetjes in de toekomst en dat soort zaken. Dus, um, nu uh, tijd voor even weer het stevige materiaal. Dit keer komt het uit Den Haag. Kan ook niet anders. Redelijk uh, grote beatstad uh, uit het uh, verleden. En ook een rock'n'roll stad... Crashing bats, live laugh and love. That thing makes it even more permanent. Just wait, it gets quiet. die zeker steeds terugkomt in het hele verhaal, is deze. Maar ja, daar heb ik ook wat mee, persoonlijk. Sowieso de strekking van het, van het nummer, want dat is uh, behoorlijk heftig uh, geweest. Het gaat over uh, het uh, verlies van een geliefde... en dan een, uh, ja, een wisseling, een conversatie met neef en nicht. En die nicht, dat is degene die dit liedje heeft uh, geschreven. Mariska Lialing van Von Vee. Amsterdamse band, dus uit de provincie. En dat is uh, weer een heel mooi uh, verhaal richting uh, naar het volgende onderwerp. Want we kunnen het uh, gelukkig nog net doen voordat de inschrijftermijn verstrijkt. Want het uh, gaat over de popprijs van Amsterdam. En aan de telefoon hebben we Kirine Gijsen, met wie ik één keer uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf heb uh, gedaan. Dat is uh, vorig jaar ergens geweest. Hè? Dan, uh, toen zaten we hier met z'n vieren geloof ik... Uh, toch, Kirina? Ja, ja, dat was een corona. Of in een corona lockdown een van de. Ja, een van Ja, je, je zat erbij. Maar uh, op de achtergrond uh, doe je nog steeds uh, gewoon uh, lekker mee. Als het gaat om uh, de uitzendingen van uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Uh, waar we de vorige week ook één van hadden gehad. Uh, want uh, maar je, ja, je, ik weet niet precies, maar je hebt ook iets met dat, met dat, uh, met dat onderwerp Popprijs van Amsterdam, toch? Ja, zeker. Ja? Um, wij hebben vanuit 3 voor 12 Noord-Holland hebben we, uh, een samenwerking gedaan met p 60 mm. en RTV Amstelveen. Ja? En um, wij hebben de bands geïnterviewd die meedoen uh, in de voorrondes van de popwijs. Dat is hem. Uh, nog even voor de alle duidelijkheid, het zijn er geloof ik vijf of zes, of niet? 9. 9 zelfs? Ja. Ja, ja, ja. Het, het, het, het is nogal uh, wat. Maar uh, moet, daar, moet daar op een gegeven moment ook niet een schifting uh, in gaan komen... in dat uh, hele verhaal van die uh, popprijs uh, van Amsterdam? Ja, zeker. Nu zijn het dus de voorrondes. Uh -huh. um, nu kan je kiezen uit 9 acts. Alle films staan op de socials van de popprijs van Amsterdam. Uh -huh. En um, er komt een finale natuurlijk... waarin een selectie van de acts... die door de kijker of de luisteraar gekozen zijn... Uh -huh. um, doorgaat om, nou ja te strijden voor die prijs natuurlijk ja. uh, wat, uh, het, het moeten wel bands zijn die in een bepaalde straal uh, zitten van Amstelveen, hè? want daar gaat het om want de P60 organiseert ja. het het is vergelijkbaar als wat uh, Haarlem heeft uh, met de Rob Akna-woord. We hebben toevallig nu Lanique in de studio zitten. Uh, die, die hebben meegedaan aan, uh, aan de Rob wordt. woord dus, Oh, wat leuk. Ja, ja ze, ze, ze luisteren ook mee. Dus, uh, <laughs> ja. Hallo. Hallo. Oh, ja, joh, joh, hey. je hoort ze al. <laughs> uh, maar goed, um, uh, de, de P60 uh, is hier de, de, de initiator van het hele verhaal. Uh, mm -hmm. Want, want um, ja, je moet niet uit uh, Friesland of uit uh, Groningen komen om aan Amsterdamse uh, popprijs uh, mee te doen of de popprijs van Amsterdam. Dat nee, is niet de bedoeling. ik kan een beetje uit de woord van uh, Amstelveen komen. Ja. <laughs> uh, zijn deze bands ook uh, uh, uit die richting? Voor, voor zover jij weet. Ja, hè? Voor ja. zover ik weet zijn ze allemaal uit Noord-Holland. Of tenminste. Ja. Ja. <laughs> en uh, ja, ook regio um, gebonden. Regio Amstelveen, inderdaad. Hmm. Uh, gaan we niet uh, specifieke uh, plaatsen, vragen per bent Nee, nee, dat ga, ik, dat ga ik ook niet doen. Maar even, um, want, want uh, de, de bands, wat kun je over die bands vertellen? Laat ik, het, uh, la, laat ik het daar even over hebben. Want uh, de, de adreskunde laten we eventjes achterwege. Je hebt er een paar, neem ik aan, geïnterviewd. Zeker. Ja? Ja, het was, wat me opviel was dat het best wel een wide range of uh, genres eigenlijk is... Die, die... Die erbij waren, we hadden, laten we zeggen, de ex Laat maar, een, een duo mm. twee jonge vrouwen die dan kleinkunst maken. Een mm. dus grote voorbe voorbeeld: De Gentle en de Boer, bijvoorbeeld. Ja. En dan had je daarnaast had je Boxing the Fox staan en zij zijn al wat langer bezig. Uh, bekend in Ierse zien. Um, nou ja, die, die staan er wel naast met hun gitaartje en hun wat ja, volwassenere muziek misschien. Mm. Um, dus ja, het is heel leuk om dat te zien. Zit er, uh, dat, dat, dan hoor ik een beetje ook de verscheidenheid in uh, de popreis Amsterdam. Ja, ja, zeker. Het gaat niet per se om of jij jong bent in leeftijd, maar jong in, in de zin van uh, jong in je carrière. Ja, ja, ja. Uh, uh, goed. Uh, uh, naar iets nieuws. Uh, weet ja. Je, wel. ja. Uh, je kan ook jong in het hoofd uh, zijn en dan uh, alsnog uh, hele verfrissende muziek uh, maken, zoiets. Bijvoorbeeld, ja, ja zeker. Ja, is, dat, dat is bij, bij Laatmaar. Uh, um, ja, zijn uh, je, want, want, want je hebt het over verschillende stijlen. Um, dat is ja. kleinkunst. Klein maar zit er ook, ja... Wat zit er nog meer in eigenlijk? Po, we hebben Alternative Metal. Hm? Denk, ik hoop dat ik het goed zeg. Want ja, dat... het is wel net lastig. Ja. Uh, Van Molten Grove bijvoorbeeld. Ja. Uh, we hebben Psychedelisch... Uh, een beetje psychedelische amb Ambient van Simulation Adaptation. Ja. Die naam, daar ben ik een paar keer over gesprekeld. <laughs> um, Stoner Rock van King Drive. Dan hebben we Callback, die, die maken ook wat Alternative Rock... maar dan meer um, toegankelijk dan, dan de Alternative van Robin Grove, Laat maar zeggen. Ja. Um, ja, wat hebben we nog meer? Uh, nou ja, Boxing the Foxes. dus. Ja. De Ierse Rock. Uh, Vampire Bordello, dat is Funk Rock. <laughs> Funkrock, ja, daar ja, heb, heb ik ook wel een beetje een beeld bij. Dus dat is uh, stevige bas met een uh, goede ondergrond. Ja, en een beetje een lekker ritme weet je. Ja, ja, ja, ja, <laughs> ja dat, uh, dat, uh, dat is wel denk ik een band. Vertel hem nog eens even één keer, want dan ga ik eens even kijken. Funkrock vind ik best Vampire wel leuk. Vampire Bordello. Van, Vampire Bordello, ja. Die onthouden eventjes. Ja. Uh, <laughs> het zijn altijd wel even die dingen van... Uh, Oké, okay, uh, uh, is het ook zo dat ze ook met uh, uh, uh, redelijk recent materiaal moeten komen? Voor zover jij dat weet. Um, nou ja, ze zijn gevraagd om uh, sowieso twee nummers uh, te spelen in de voorronde. Ja. Um, Daarvoor kan je een selectie zien um, in, in de video's die we uitgebracht hebben... bij de Volprijs van Amsterdam. Uh, dat zijn eigen nummers van hun. Ja. Um, sommige bands waren al geselecteerd laat maar zeggen, uh, voor corona omdat dan eigenlijk deze popprijs plaats zou vinden um, die hebben we uitgesteld dus het is in een zin is het recent werk in een andere zin is het wel werk wat even op de rem heeft gestaan natuurlijk Ja. Um, maar en, en dan komen we eigenlijk ook op het, uh, op het volgende punt uh, als je dus uh, wil stemmen uh, op een van de, de bands die jij leuk vindt, dan kan je dat nog doen geloof ik Zeker, tot 2 mei via p60.nl slash Ja, Ja, nou ja, ik denk dat we er wel een beetje zijn, uh, zo, zo langzamerhand. Um, is het, uh, wanneer wordt het echt bekend wie, wie, uh, wie de winnaar is? Dat is weer wat veel later, neem ik aan. Want eerst moet de, de selectie worden bepaald van de mensen die online hun finale mm. mogen spelen, toch? Ja, zeker. Nu heb je dus de stemronde. Um, wij horen dus binnenkort na 2 mei uh, wie er door zijn uh, naar de finale. Ja. En dan is de finale is op 22 mei. En dat wordt live uitgezonden via uh, social media kanalen en, en de website van P60. Helemaal goed. Uh, dan weten we waar we op moeten letten. Uh, dank voor even de, uh, de korte uitleg uh, over uh, de stand van zaken rondom de popprijs van Amsterdam. Mm. Want dan weten we waar we aan toe zijn. Uh, en niet vergeten te stemmen. Nee, oké. Okay. Uh, dat is dus op p60.nl. Dat, dat is het uh, nog eventjes. Ja, slash popprijs. Slash popprijs, ja. Zeg ik, uh, okay. Dankjewel voor die, voor die aanvulling. Want dat is heel belangrijk. Want dan komen mensen op P60 uh, die website uh, binnen. En die denken, ja, waar moet ik stemmen? Dat is <laughs> <Ja>. dus, <laughs> dus natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Uh, dank voor je uitleg, Kirina. En uh, graag yes, tot dankjewel. een andere keer. Um, we gaan verder met een stukje muziek. En dat uh, is uh, van een Nijmeegse band. Ook lekker stevig. Shameless en Appreciate. was dat met Appreciate uh, bij ons nog, uh, nog altijd in de studio? Lannik en ja. Oh, ja. Uh, Sam, ja, ja, ja. ja, de, ja samen uh, heet ja, Lannik gewoon Lanik. Ja, we ja. ja, ja, ja maar ik zeg nee, ja. Lannik en Sam, ja, want ja. jij heet ook Lannik, maar ja, dan zeker. is het wel met n -I -E K natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, Lannik is de ja. band. Ja. nee, nee, nee, nee ik, ik weet hoe ik het moet zeggen. Oh, goh, uh, goed. Goed. Ik noem je no gewoon keurig netjes bij de voornaam. Ik ja, ja. ja, nee, nee. kan ook zeggen, ja, maar zo heet jij natuurlijk. Jij heet gewoon Lannik. Ja kan ik niet zo doen. Dus, ja. nee, dus, uh, maar goed. Um, uh, heren, want jullie hebben uh, het, uh, het uh, zeer um, ja, intiem en klein gehouden. Moet een muzikant dat ook kunnen doen, vind je? Ja, niks Vindelijk moet. Jullie? Niks moet, denk ik. Maar ik nee, denk, maar, ik, ik denk dat, je, dat het wel een meerwaarde is. Ja. Spreek dat... daar ook de student van het conservatorium Amsterdam hierin? Eh... Um. Nee, nou, ja, misschien wel. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik, maar ik denk dat de meeste mensen van ons het ook wel. Oh, bij mij God, die, kunnen dat, die kunnen dat ook wel, denk ik. Ik mm -hmm. denk dat, dat, uh, dat het wel de kracht is van de meesten. Ja, als performer, A moet, ik, ja, als performer moet je het volgens mij gewoon kunnen. Want de, mm -hmm. de, uh, ja, als, je, als je kijkt naar. Als jij als, je als hard, hard rock band wil gaan. Dan hoeft dat natuurlijk niet. Ja, maar als je kijkt naar de, de, de Queen en de, de Rolling Stones mm -hmm. uh, documentaires. wordt ja. allebei in gezegd. Ze, ze kunnen een klein publiek. al hebben ze maar een, een tafel om op te staan. Hm? Uh, kunnen ze dat. Uh, kunnen ze het brengen. Maar ja. dat is het anders? Dat is het anders dan het intiem kunnen doen. Ik, ik weet. Uh, jezus, uh, want, want we hebben het erover. Uh, ik weet dat, dat er een Noord-Hollandse band. Charmless Eye heet die band. Het is een stevige band. Ik weet ik niet. Nee, ja. maar het is een vrij stevige band. Uh, maar. J jullie mogen ons uitnodigen hoor. Met onze akoestische honkbalknuppels komen we dan wel even langs. Ja, ja goed, dan weet ik al van de, ja. ze kunnen het klein spelen. Dus ja. uh, Rutger en nog iemand. Ik ben even, ben ben even benieuwd, de naam ja. van, van de. Dat is nog wel de belangrijkste man van de belangrijkste man van de band, zelfs. Wat ik, uh, ik van de naam even vergeten ben. Maar goed, uh, die, die kunnen dat. Uh, mm -hmm. Maar jullie kunnen het dus ook. Want, uh, ja. want de singles klinken. Duidelijk anders. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. Ik denk dat het, dat het leuk is dat, je, dat, je wel, dat niet ieder optreden hetzelfde klinkt. Nee, um, maar wat is leuker? Toch in een volle bandbezetting ja, uh, spelen? Ik, ik, ik, ik zeker als zijn vind het natuurlijk heerlijker met een drummer te spelen. Ja. Dat, uh, en het, en, met, en uh, gewoon een podium vol met, met band en dan die blazers en strijkers erbij. Ja, ja. Dat, dat is toch het gaafste wat we tot heden hebben gedaan. He, he, ja. Die blazers en die strijkers... Uh, ja. ik kan me niet herinneren... dat die uh, bij die uh, optreden van Rob van Akda... Woord, uh, er waren of waren ze er wel. Plot. Die waren er nog niet bij. Niet dat is nee. ook dat, dat, nee. dat extra uitbeiden... Wat we ja. in de, en Ach, het ja. aanscherpen... wat ja. we hebben gedaan in ah, die periode. Ah, daarover. Dat, dat er doen we. Wij, dat willen in, als we nu zien in grotere optreden... Uh, uh, gaan we dat ook doen. Het is uiteindelijk het doel... dat we, nou, ik gooi hem er toch even in... we willen ooit in Carré staan... Ah, ja. en we willen, dat, we willen daar gewoon de tent afbreken. Ja. In, de, in de mooie zin van het woord. Ja. Um, maar de, de, dan vinden wij. Ja, komen we met <laughs> <onze> akoestische <laughs> ja, maar, uh, Die akoestische hondbalknibbels. Nee, nee, dan, ja, dat gaat dan, nee ja, dan komen wij gewoon de, even de tent afbreken. En dan uh. horen, horen voor ons horen die blazers en die strijkers erbij. Ja, ja, ja, ja. Daar, daar is het uh, wel theater voor om dat soort instrumentaire ja. talisten ja. erbij bij te hebben, denk ik. Zeker. Uh, even over deze avond. Vond je het leuk? Ja? ja, zeker. Super goud. Ja. Ja. Uh, is het ook even een welkome... Uh, uh, onderbreking... van een pandemie? Uh, Heerlijk. Een, uh, hoe noem je dat? Ja. Een... Quarantainesessies had je. Het, ja. Uh, wat, wat, wat, isolatiesessies. Ja, ik ook nou, nou, nou, gewoon thuis voor, voor jezelf thuis voor, voor je ja. tv spelen. Ja. Ah, ja. ik, ik, ik, ik, ook ik ben er wel klaar mee. Ja. Met uh, zo Langzamerhand uh, loop ik ook, uh, wel, ben ik ook wel ongeduldig aan het worden. Maar ja, ik zal toch nog dat schepje geduld nog even moeten, moeten ja, het hebben. einde is in zicht. Dat zeggen ze wel. We laten we het hopen. Ja. Ja. Heren, ik vond het leuk dat jullie geweest zijn. Nog één ding, waar zijn jullie nog even op te vinden? Op Instagram, je ja. Facebook. Spotify. Uh, YouTube. We hebben gisteren hebben EP-vlogs. Dan kan je zien uh, hoe wij onze EP hebben gemaakt... Kijk, in de aanloop mee. naar 4 juni, wanneer de EP uitkomt. Uh, dat staat allemaal op YouTube. Ja. En, da en daar komen ook mannen zonder shirts in voor. Dus voor de vrouwen die lukken, uh. Ben jij hey. dit? Dat ben jij het dan niet? Ja, ik ook. Ben jij Ja. Maar nee, nee, ik, ik was er wel een beetje dik. Dus ja, dat, dubbele du reden om toch <laughs> even dan misschien te kijken naar het uh, YouTube kanaal van Lanique mensen. Dus wat uh, dat er gaat uh, nodigen jullie graag uit. Ja, zeker. Uh, 4 uh, juni, dat is heel mooi, want dan weet ik uh, ongeveer dat ze een beetje een stipje weer op de horizon. Want uh, hey. we kunnen dan nog extra nummers uh, om de EP ja. uh, laten horen rond uh, ja, uh, ja. uh, die uh, periode. Dus ik uh, vind dat uh, altijd dat heel fijn. Als dat zou kunnen, zou dat helemaal goud zijn. Ja, ja, ja dat, dat, dat, dat doen we gewoon. Dus dat nou, zit er... ja, dankjewel, komt, ja. komt helemaal goed. Uh, heren, dank jullie wel voor de komst. Dankjewel, dankjewel dat we, we, komen. we mochten komen en mochten spelen. Ja, echt ja, heel graag, graag gedaan. Uh, dat waren ze. Uh, de heren Lanik en Sam uh, van Lannik. Yes. Zo moet ik het uh, zeggen. Uh, ja, ja, ja. ja. <laughs> dus, uh, volgende week hebben we een, uh, een single primeur. En dat is van ook een band... Een redelijk stevige band waar veertigers, bijna vijftigers, gewoon uh, zeggen van we kunnen er nog steeds. Nou, vind ik wel. Ben met een uh, oude single van ze. Tenminste, dan moet schot wel meewerken, want hij staat weer voor de zoveelste keer vast. Ja, kijk, uh, dat is leuk. Nou jongens, we kunnen nog wel even, het, uh, even hebben over het weer. <laughs> want, uh, ja, de hij, helemaal leren weer. Ja. Ja. Hey, hij doet, het. <laughs> hij doet het. Running around in circles. komt hij uit. De nieuwe single van Wilde Kind. Dat is Namibisch. Want Danelle Smit heeft namelijk Roots. Namibische Roots liggen. Liquid Sunshine heet het nummer. Het is alweer bijna het einde van deze Alternative FM volgende week. Een reguliere uitzending. Even een keertje geen live muziek. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niks in zit. Wat ik al zei. Penelope Hi, zit erin. En um, daar ben ik nog even één ding uh, kwijt. Maar dat uh, hoor je volgende week wel. De laatste. Want ook deze band gaat uh, komen. En ze komen ook binnenkort uh, met uh, hun tweede album. En dat is The Arters. Something with Oceans. Ik zeg tot volgende week. Dag hoor.